12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen begonnen. Premier Rutte gaat in op de vragen van de afgelopen woensdag uit de Kamer. In het debat moet blijken of het kabinet de oppositie op onderdelen tegemoet wil komen. De oppositiepartijen zijn tot nu toe niet te spreken over de houding van de coalitie. Ze vinden dat hij onvoldoende naar hen luistert als het gaat om het aanpassen van de plannen. Voor het, voor het debat stonden Kamervoorzitter Ariep en premier Rutte stil bij het ongeluk van gisteren in Os, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Rutte noemde het intens verdrietig en zei dat heel Nederland in zijn ziel is geraakt. Het dodental van de scheepsramp gisteren op het Victoria Meer in Tanzania is opgelopen van ruim 40 naar 86. De lichamen van tientallen mensen zijn uit het water gehaald. Veel opvarenden worden nog vermist. Gevreesd wordt dat zeker 200 mensen bij de ramp zijn verdronken. Voor ons ooggetuigen was de boot overvol en is hij gekapseist toen veel opvarenden bij het aanmeren naar één kant liepen. PVV-raadslid Emiel Smeding stapt op als raadslid van de gemeente Delfzijl. Aanleiding is een opmerking van hem op de Facebookpagina van RTV Noord over een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hij schreef: "Blussen met benzine. Smeding vond eerst dat hij niets verkeerds had gedaan. Hij zei dat hij niemand persoonlijk had aangevallen... en dat hij gewoon op de brand in Ter Apel had gereageerd. Toen een commotie ontstond, bood de PVV alsnog zijn excuses aan. En nu stapt hij dus ook uit de gemeenteraad van Delfzijl. De grens van de nationale hypotheekgarantie gaat weer omhoog. Op 1 januari stijgt de grens van 265.000 naar 290.000 euro. Daardoor komen meer hypotheken in aanmerking voor de garantie. De grens gaat nog verder omhoog voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Het weer buien met vooral in het westen zware windstoten. Vanmiddag opklaringen en wat minder wind. In het noorden nog wel een bui. De temperatuur daalt van 19 naar 15 graden. Morgen verspreidt een bui bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandsbaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Oh, Eén yeah. was yeah.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 my brain Ooh, but you miss me like a De de wereld voor mij was Het zit nog veel te diep in mij Maar ik vergat wie jij me zag Dat ik zo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 je smeert je in je lichaam glinstert in de zon ik wou dat